Goedemorgen, ik ben Dilke Teertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Begin maar vast met het bestellen van je kerstcadeautjes. Want PostNL waarschuwt bij nu.nl dat het vanaf half november ontzettend druk gaat worden. De combinatie corona-feestdagen leidt tot een pakketjesexplosie. PostNL verwacht door Black Friday, Sinterklaas en Kerst 70% meer te bezorgen dan begin dit jaar. Dat komt neer op miljoenen pakketjes per dag. Er wordt gezocht naar de ouders van honderden migrantenkinderen in Amerika. Ze vluchtten een paar jaar geleden met hun ouders naar de VS. Toen ze daar aankwamen, werden de gezinnen uit elkaar gehaald en de ouders en de kinderen apart opgesloten, vertelt deze verslaggever. Two and a half years after the Trump administration launched an official policy to separate migrant children from their parents and after a judge ordered them to reunite those families, hundreds of kids are still without their parents. Twee jaar geleden besliste een rechter dat de ouders en de kinderen weer bij elkaar moesten zijn. Maar de overheid heeft niet netjes bijgehouden waar de vaders en moeders zijn gebleven. En dus zijn meer dan 500 kinderen nog steeds naar ze op zoek. Waarschijnlijk zijn de meeste ouders uitgezet naar hun land van herkomst. Een opvallend moment tijdens een live interview met de premier van IJsland. Ze was aan het videobellen met een Amerikaanse journalist toen haar huis door een aardbeving begon te schudden. Be oh my god, er is een Oh, sorry, there was an earthquake right now. Wow. De beving had een kracht van 5,7. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het interview ging over toerisme op IJsland. En hoewel de premier even van slag was, geef ze de aardbeving toch maar aan om haar land positief op de kaart te zetten. Well, is Iceland. I will just finish the question. Yes, I'm perfectly fine. The house is still strong. So no worries. Oof. Geen zorgen, zegt ze. In IJsland heb je sterke huizen. Het weer, het is nu nog nat, maar begin van de middag trekken de buien weg. En dan wordt het warm voor de tijd van het jaar. 16 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 vanuit Hoorn na Zaandam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord wordt langzaam gereden over 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm yeah. not Uh, yeah. Lekker muziek met een rafelrandje. Ik uh, weet nog uh, dat ik hier uh, mee aankwam bij Rob Harms. En die zei, moet ik die draaien? Ja, ja. Dat lijkt me wel, want uh, anders kwam ik er niet mee. Uh, dat was uh, een keer dat ik uh, mocht invallen voor de medepresentator van dienst, uh, Albert Jan Vos. En dan ziet hij Harms mij al aankomen en uh, ziet hij al de bui hangen. Net zoals vandaag. Hè? De regen klettert op ons. Daken neer en dan ja, krijg je dus dit. Uh, Noel Gallagher, uh, die kennen we nog uh, van Oasis. Maar dit is uh, zijn eigen project. Noel Gallagher's High Flying Birds. En uh, dat was uh, Black Star. Dat uh, nummer dateert alweer uit 2019. En uh, dat maakt het dan toch wel weer heel erg bijzonder. Dus dat, ik zat gisteren trouwens even naar Atomic Blond te kijken. Dat is toch wel een, een beetje een, uh, ja, een speciale film, hoor, eerlijk gezegd. En bovendien. Ik vind het toch wel lekker als ik Charlize Theron over het witte doek heen zie schuiven. Weet ik hem al wat nog meer. Zij speelde namelijk de hoofdrol van een uh, agent van MI6. En er zat uh, een nummer in. Die heb ik nog wel eens een keer gedraaid. En die komt uh, straks ook voorbij. Dus dat weet je dan alvast. Is van She in de Cities in Dust. Dat, dat zat er niet verstopt. Ik denk, verrek, dat nummer, dat ken ik. Heb ik ooit nog eens een keer gedraaid. Dus uh, wat dat er gaat, uh, gaat het helemaal goedkomen. Uh, dat uh, allemaal in uh, deze uitzending. Ik, uh, ik uh, ga ook iets... Uh, um... <laughs> ja, ik moet ook iets... Uh, iets... Opbiegde. Um, gisteren had uh, de heer Stuy zijn, uh, zijn column uitgesproken. Praten over poep, over poep praten. En toen dacht ik, dat heb ik eerder gehoord. 6 oktober heeft hij hier ook al... Uh dat uitgesproken. Dus uh, dat uh, wordt nog een uh, gezellig gesprekje volgende week... Uh, bij, bij de ploeg. Dus dat, daar komen we nog wel even op uh, terug. Want uh, ik denk, nou, dat uh, gaat niet helemaal goed. Maar goed, uh, we hebben dan altijd nog, uh, nog een noodscenario... Uh, voor Walter, die uh, dan altijd uh, dat ook uh, doet en dus, uh, er ja, uh, Ergens twee columns heeft hij uitgesproken. Dat is helemaal aan het begin, toen het programma werd uh, gestart... Uh, met Ger Loogman, Frank Paardenkoper en Tino Stuy... en ik ben er pas later bij... Uh, dat we dan op een gegeven moment nog uh, besluiten om daar nog uh, die extra kolom die hij daar heeft uitgesproken nog eens een keer in de herhaling uh, te gooien, want die hebben we namelijk nog nooit uitgezonden. Dus dat uh, is het uh, sowieso. Je hoort het dus al goed uh, vandaag dus geen kolom van Tino, want ja, ik ga natuurlijk niet uh, twee keer hetzelfde uitzenden, uh, want ik heb dat vorige week uh, heb ik uh, op een gegeven moment dat uh, gedaan. Hoewel ik kan over mijn lijk kan ik natuurlijk wel uh, uitzenden. Want dat heb ik nog niet gedaan. Dus die, dan hou je die nog even van mij te goed. Dus dat uh, zeg ik er even bij. Um, goed, dan weer gewoon naar de onderstroom van Muzikaal Nederland. Want dat uh, hebben we ook nog. Schitterend nummer van Moloe How do you feel about it? How do you feel about it?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 Right. Is, Tell Tell me, is right. right? is wrong? Tell me, how do you feel about it? How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand behind what's going mess, on. Who is right? Who is wrong? Tell so me, how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand Behind the mask, behind the screen. It's so lies. it's a brutal scene. You never know understand. if we what's are heading for the answer right. of the end. Keeping up appearances is, is heaven. I all This constant primness reflects opinion concerning the topic. According to which there by 30% and some Thank <laughs> you. I'm ook een uh, rubriekje op hier dinsdagmorgen. Uh, dan mag ik iets uh, aanprijzen. Nou, deze zal er uh, denk ik ook nog wel eens ergens uh, voorbij gaan komen. TOLS 2018. En uh, wie de Wadden een beetje herkent, proeft, maar eigenlijk denk ik ook dat hij wel van toepassing is als hij hier aan de kust uh, woont. Dan kan je eigenlijk het... Uh, de zee misschien wel een beetje voelen met, uh, met dit nummer 7 knopen. Uh, Daan van Beijeren is uh, de man die achter Tols schuil gaat. En daarvoor hoorden we dan naar mijn idee. Een van uh, de belplaten van het jaar. Zeg ik erbij. Marlou. Uh, Marlou Vriends heet zij. Uh, dat is uh, de dame die je uh, hebt kunnen horen. Maar ze heeft een hele band eromheen uh, hangen. Die heet ook gewoon Marlou. Dus wat dat er gaat is het dubbelpret? How do you feel about it? Ja, ik vind het uh, gewoon een lekker groovy-achtig groovy nummer. Met een uh, lekkere sollaag uh, erover. Nou, de, de mensen die een beetje de sol of wat dan ook, die komen nog wel aan de trek hoor, eerlijk gezegd. Uh, goed, uh, Walter draait hem. Rob draait hem. En ik draai hem ook. Miley Cyrus en Midnight Sky. was dat. En uh, Joey Vriend heeft een, een album uitgebracht. Uh, uh, moet ik even weer eventjes uh, gauw te uh, erbij uh, pakken. Maar dat heeft hij, nou, ik denk uh, anderhalve week geleden. Uh, Hiding at First Light. Ik heb, uh, afgelopen donderdag uh, heb ik nog een uh, gesprek met hem uh, gevoerd. Uh, en dit nummer, dat staat er ook op. Voor de mensen die weten ja, uh, wat uh, brengt hij dan? Nou, het is niet echt heel vrolijk. Maar wel heel erg melancholisch. En, elk, en elke song vertelt zijn eigen verhaal. En bovendien als je goed luistert, dan heeft hij toch ook wel de invloeden van Leonard Cohen... met die hele donkere stem en Nick Drake. Uh, misschien voor de mensen wat uh, onduidelijk, maar... Uh, Nick Drake is ergens in het uh, midden van de jaren zeventig overleden. Hij heeft het uh, eind aan zijn eigen leven gemaakt. Omdat hij op een een of andere manier toch uh, voelde dat hij niet echt... Ja, als muzikant misschien de waardering heeft uh, gekregen. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen. Of dat ook echt uh, werkelijk zo is. Dat uh, moeten dan maar mensen mij uh, corrigeren. Maar dat is zoals ik het een beetje eigenlijk uh, heb meegekregen. En uh, die uh, dingen die hoor je dus eigenlijk al terug op dat album. En Joey Vriend komt uit Horen. Dat, uh, dus uit uh, Noord-Holland. Dat is uh, dan even voor duidelijk niet uit Uit Horen, maar Uit Horen. Um, dat geldt niet voor deze dame. Komt wel, uh, bijvoorbeeld wel in Noord-Holland, uh, in uh, de hoofdstad van Nederland zelfs. Lisette Aviva met My Happier But Lesser wise. Is. I see in een frame. She looks like a girl who can't spell her name behind glass But her eyes forever Searching For the rules Of this game Of this game Is it for the good, or did I start off my journey? min of weer een beetje de periode gebruikt om liedjes te schrijven. Dus wat dat er gaat, kwam die, uh, die hele kwestie rondom lockdowns en weet ik allemaal wat uh, nog meer haar wel goed uit. Want ja, soms maken van die muzikanten een beetje de nood de deugd. En beginnen ze gewoon te schrijven. En dat levert dan toch wel heel mooi materiaal op. Ik zei helemaal aan het begin van dat ik geen kolom van stuien zou uitzenden. Nou, die doe ik wel, maar ik word een beetje op het verkeerde been gezet... omdat ik altijd een week achterloop met het hele verhaal. Want uit gisteren had hij poep praten, had hij uitgesproken. Maar dat had hij ook op 6 oktober al gedaan, zag ik net... Uh, dus dat wordt uh, even toch uh, een beetje even aan de tand uh, voelen volgende week. Van hoe dat nou weer even mogelijk is. Dat één, dat is één uh, kant van het verhaal. Dus dat betekent Walter Sans, als je op zit te letten. Ik heb nog een uh, oude column ergens uit een ander programma. Dus wanhoop niet. Want die hebben we dan nog uh, voor, voor jou dan nog, uh, morgen klaarstaan. Want dat, uh, dat is er nog een, een column die, die, niet, uh, die wij niet hebben herhaald. Maar deze, die heeft Walter dus vorige week uh, herhaald. En ik uh, draai hem dus uh, deze week. En dat uh, is, nou ja, daar over de televisiering. Het uh, lijkt me wel duidelijk eerlijk gezegd. De kolom van de Stijl. Uh, deze kolom heet Over Mijn Lijk. Over My Dead Body was de titel waarmee ons programma Over Mijn Lijk werd verkocht op de televisiebeurs in Cannes, Zuid-Frankrijk. Producent Mark Dick en ik luisterden op gepaste afstand mee met het verkooppraatje in de beursstand... Wij hopen natuurlijk dat ons kindje als diep inhoudelijke serie aan de man zou worden gebracht. Dat het is zo uniek over mijn lijk. Nog nooit was er zo'n programma gemaakt. En het zat voor ons natuurlijk als gepassioneerde programmamakers tegen kunst aan. Hoe mooi, hoe integer en hoe inspiratief. Maar het praatje dat we hoorden leek in het niets op wat wij wilden vertellen, natuurlijk. Sterker, het werd een behoorlijke deceptie die ons meteen achter twee grote glazen bier op het terras van de Crosset dwong. Vertegenwoordigers op gebeurtenissen zouden er in onze optiek met meer prudentie mee om zijn gegaan. Het luistervinken was voor ons na drie minuten wel voorbij. Het praatje kwam erop neer dat wanneer de tv-bobo's uit Zweden... de rechten van Overmerlijk zouden kopen... ze ook een leuke package deal met Spoorloos... of een soort Wie Ben Ik konden maken. Huh? Jawel, voor ons is een programma bloed, zweet en tranen... maar voor verkopers van een tv-beurs is het zoiets als een one-day... waar je een autoradio bij doet om een deal te sluiten. Een beetje verstild hebben we volgens mij op het leven geklonken... en zijn we langzaam dronken geworden. Bij mijn weten was dit overigens de enige negatieve bijsmaak... rond dit prachtige programma. Mark Dick en zijn collega Wilfried Rechter... wandelden de enige productietijd voor dit moment bij BNN naar binnen. Mijn collega Maarten van Dijk en ik ontvingen de beide heren in de bar. Ze waren hoffelijk, enigszins bedeest. Voorzichtig manoeuvrerend, maar ze nog nooit iets buiten het... voor hun vertrouwdenis van de EO hadden gemaakt. En ze waren nu op auditie bij rock n Roll Omroep BNN. Dat was nogal een overgang voor ze. Ze presenteerden een keurig idee over stoornissen met een prachtig geplastificeerd boekje erbij... helemaal in de puntjes uitgewerkt. De presentatie was gelikt en zeer professioneel. Maar Maarten en ik waren al snel uit... dit gaan we niet doen. Het gesprek leek in schoonheid te sterven. Maar voordat we beleefd afscheid zouden nemen... opperde Mark een soort inspecteur Columbo... met de deurklink al in zijn hand. We hebben eigenlijk nog een idee. Dat hebben we nauwelijks uitgewerkt op papier. Maar we wachten de tweede zin geduldig af... en Mark volgde door te zeggen... dat ze graag terminale jongeren wilden volgen... voor langere tijd. Het was de kortste en de beste, beste pitch ever. Dat gaan we dus wel doen. Ik weet niet in welke stemming de heer het pand hebben verlaten... maar niet veel later zaten we in een brainstorm opnieuw nieuw bij elkaar. Dat het ging het doen was wel duidelijk. Maar even heel praktisch, hoe lang volg je een groep terminale jongeren? Een jaar, een half jaar? Tot ze dood zijn? Volgens mij was het dat moment voorjaar. En we namen een zeer klinische en praktische beslissing. Dit klinkt harder dan we bedoelen en gelukkig gaan hier geen camera's. Maar het zijn natuurlijk geen kalkoen, kalkoenen, maar laten we kijken of ze de kerst gaan halen. Er moet tenslotte een eindpunt zijn, anders is het niet te doen. En zo gebeurt het. Patrick Lodiers kwam aan boord, Frans de Kok... Erik Muller, Mariska Witte en Martijn Nijboer. Ook traumatherapeuten Maria van Lieverlo... die ook Rute Wild in Jeroen kijkende vechten ooit begeleiden... dat ze getuige waren geweest van de moord op Pim Zij werd toegevoegd aan het team om ondersteunende sessies te doen. Want zo intens de dood van dichtbij meemaken... laat diepe emotionele sporen achter bij ieder weldenkend mens. En natuurlijk was er sceptisch vanuit diverse hoeken. Want wie er in hemelsnaam naar de stervende jongeren kijken? Dus draaiden we het om en bedachten een tag... waar we ons allemaal vast konden houden en die tot op de dag van vandaag bij mijn weten nog steeds wordt gehanteerd. Hoeveel leven zit er in sterven? Inmiddels zijn we vier prestatoren en talloze seizoenen verder... en eindelijk werd over mijn lijk genomineerd... voor de heilige graal van Televisieland Gouden Televisiering. Als de doodje op de hielen zit, lijkt de tijd een schaars goed. Dan is wachten op mijn ring een split second. En gelukkig hoeft er niets aan iemand verkocht te worden op een beurs. Het leven heeft geen prijskaartje of prijzen gelukkig genodigd. Over mijn lijken is een winnaar, met en zonder prijs. Rhythms that you put in a trend Gonna find beat picture now Talking about rockin', talking about rockin', talking about rockin' your world Talking about rockin', talking about rockin', talking about rockin', talking about, Talkin about, Talkin about rockin' your world. Er zitten heel wat herinneringen aan dit nummer, want... Het is zo dat ik uh, samen met uh, twee vrienden van de lagere school... nee, middelbare school... toen uh, stond de MAVO nog op de weg. Hadden we zo'n uh, drive-in discotheek. Dus dan moesten het op uh, een gegeven moment ook wat klasseavonden organiseren. Een van die twaalf intjes die het altijd heel uh, goed deed... dat was deze uit het uh, begin van de jaren tachtig. Wixen Company. Rock Your World. En wat doet uh, Walter Sands afgelopen donderdag? Die draait hem ook... Alleen het is wel... Als je de wat verkorte versie draait. Dus bij deze weet ik zeker dat ik ook de heer Sans daarmee een plezier heb gedaan. Maar goed, en ik was afgelopen zondag jarig. En de heren Harms en Vos hadden toevallig dienst. Want er was geen Grand Prix. Dus dan zijn ze er ook gewoon. Ik denk, jongens... Hé, hey, draai nou eens even een uh, fijn verjaardags cadeautje voor me. En dat was uh, deze. pebbles and giving you the benefit of the doubt. Deep inside of you, I think there's still good in you. Boy. Don't give me no reason not to trust you. Just take the benefit, don't give me no look. Die ene hit, dat was Girlfriend. En dit was die andere, Giving You the Benefit of the Doubt. Ik heb uh, sporenonderzoek moeten doen in deze studio. Wat blijkt, onder het mengpaneel liggen iets van rare plastic dingetjes... Het lijkt wel uh, ja, rare plastic dingetjes. Het lijkt wel alsof daar een een of ander snoertje in uh, moet uh, passen. Ik heb alleen de vingerafdrukken nog niet veilig kunnen stellen. Het is wel heel vreemd uh, dat ik ze onder het mengpaneel aan moet uh, treffen. Eerlijk gezegd hoor, wat, wat dat er gaat. Ja, ja wat, wat moeten we daar nou allemaal uh, van denken? Ik weet het eerlijk gezegd ook niet, maar goed... Ik kom ze gewoon tegen die uh, zeggen van die, van, die, van die rare dingetjes. Ik, ik weet het niet, ik kan ze niet thuisbrengen. Meestal zitten ze op een soortband van USB-stick. Ik heb het idee dat ze bij een kabeltje hoorden. Dus is, het, uh, is de vraag eigenlijk uh, gerechtvaardigd om te vragen van... Dan weet ik eigenlijk wel bijna wie het uh, geweest moet zijn. Gisteren heb ik ook iemand uh, zien rondlopen met die kabeltjes. Dus... Dus ik denk dat ik misschien wel erachter ben wie dat uh, moet zijn geweest. Maar goed, uh, dat uh, is uh, voor latere zorg. Uh, eerst uh, maar, uh, dit uh, uur maar eens even fijn afkondigen, want we hebben er nog één. En die is van uh, Michel Ebbe. En dat is deze uh, song voor Fall and Darkness. Die je gaat horen tot aan het nieuws van 11 uur. moet ik dat, denk ik, denk ik nog een vijf seconden song van Max van Remmerden uh, erachter uh, zetten, denk ik. Want dat... Die allemaal leren. There's a song for Fallen Dortmund, a song for the original sin, a song for all the beauty and all. Let a whisper Love and worship Sweet devotion Calls your name To harvest the fruit It took from your youth Till only the darkness remains So let us drink To health and freedom Let's fill our glasses To the brim get the ones we met we will meet again come spring i'll remember all our moments i'll live my memories without shame don't you be afraid please don't be Scratched and torn with time when these eyes close, your beauty they'll hold one more time There one last cry. Let us make love like we're in heaven. Let's taste our first kiss again. Let our struggle between the war and the road Are cruel and naked in the dead Do you remember that old French town? A city drowning in its tree How oh, your dress and veil by me Ma mémoire passée par le vent. Près de toi, je resterai en silence. Je te rêverai au printemps. Roland, malade, mes péchés. L'éternité vient rapidement. Tout a fini. Avec moi Car moi non tout is Le est presque là Maintenant tout ce temps, tu restes avec moi.